Een vrouw van 86 is verdronken in haar huis. Meer dan 5000 mensen zijn geëvacueerd en de autoriteiten verwachten dat nog meer mensen hun huis moeten verlaten. Intussen wordt ook gewaarschuwd voor overstromingsgevaar in het grensgebied met Duitsland. Familieleden van zes bemanningsleden van de MH17 spannen een proces aan. De nabestaanden willen een schadevergoeding van Malaysia Airlines. De luchtvaartmaatschappij had het vliegtuig volgens hen nooit over het conflictgebied in Oost-Oekraïne mogen laten vliegen. Anderhalve week geleden diende een Australische advocatenkantoor... een claim in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gebeurde namens nabestaanden uit Australië, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Zij eisen miljoenen schadevergoeding van Rusland en president Poetin... die zij verantwoordelijk achten voor het neerhalen van het toestel. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken is... bij de brand in Hellevoetsluis, waarbij een ouder echtpaar om het leven kwam. De man van 47 uit Spijkenisse wordt ook verdacht van het stichten van andere branden... Er werd gisteren gearresteerd. Bij de brand in Hellevoetsluizen kwamen twee weken geleden... een man en een vrouw van 84 om het leven. De maximumsnelheid op de A2 wordt tussen Utrecht en Amsterdam... overal gelijk getrokken. Vanaf morgen mogen automobilisten ook tussen Holendrecht en Vinkeveen... in de avond en nacht 130 rijden, schrijft RTV Utrecht. Nu krijgen veel mensen daar een boete... omdat daar nu maar 100 mag worden gereden. En op het andere stuk van de A2 130. Overdag blijft de maximumsnelheid tussen Utrecht en Amsterdam nog steeds overal 100. Het weer vanmiddag, met name in de oostelijke helft van het, van het land, kan zo'n regenwondjes buiten. Wordt zo'n 22 graden. De komende dagen weinig verandering. Pas zondag neemt de buiigheid wat af. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file door werkzaamheden op taal 7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer. 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, klopt. Het is 4 minuten over 12, dus dat klopt. 7 helemaal gelijk. Ja. Goedemiddag dag. allemaal. Goedemiddag allemaal. Dag Dolly. Hey, dag Lut. Jij hier. Ja. Had je dat niet gezien? Ja, ik zit achter het beeldscherm, dat is Ja, goed. precies, ja. Ik ben verbaasd. Ik denk, nou, ik doe het vandaag alleen, maar... Je ah, als je het. er even omheen kijkt, zo, dan... Ja, ik zie, ja. Ik zie wat ja. glas in woot bewegen. Ja. Ja. Ja. Ja. En ja. je, als je er zo omheen kijkt, dan, dan lukt het wel, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Goed. God, was toch vanmorgen helemaal vergeten om taxi te reserveren? Stom, hè? Ja, ik zat op een, een taxi te wachten. Maar ja. oh, blijf, blijf je nou? nou. Ja, kun je jij bellen? Nee, niet eens. Ik kwam oh. zelf achter. Die, ik heb niet eens gelezen weer. Nee. Stom. Wat fijn dat, dat je zo'n sidekick heeft die ook weer voor je klaarstaat. Ja, oh, om je weer op te pikken. Kindam meneer, ze is, het is ach, helemaal ach, ach, met de fiets ach, ach, naar beverwijk gekomen ja, om op te halen. Jongen, jongen, ja, met jongen, de fiets he, over de ja, pont en ja, zo. Ja. Ze wilde in de Velse tunnel, maar die is dicht. Nee, dat kon helemaal, dat kon helemaal, niet. helemaal niet. dus was een mistertje op, uh, natuurlijk. Ja. Ja. Ze helemaal met de fiets naar de ja. pont en zo. Ja, dat ja. was ja, wel leuk. We hebben een beetje vakantiegevoel gehad. Ja. Seik ja. nat gerecht. Ja, nou dat weet ik niet. Ik roest niet. Nee, dat is zo. Je ja. bent van roestvrij staal. Dat klopt. Goed, maar het is wel zo voor luncht en we zijn er weer. Hè. Het uh, prachtige uh, ja, Donny en ik, het sterrenteam team van de donderdag, zou ik maar zeggen. <lacht> en straks komt die in die, die, die komt ook weer, hè, Ja, die gaat weer beginnen Ja Die vandaag. komt straks weer. Ja, het is weer juni, ja. dus dan is weer. Ja. We hebben <lacht> de brandbrussel al klaar <lacht> staan. we van De is al klaar, hoor. Ja. Lusjes met dosjes binnen. En het, uh, boe. Ja. Moet je mee oppassen. Ja, dat moet je oppassen. Ja, dus de brandlussen ja, ja, ja. staat klaar straks om twee uur. Hè. spuit ja. gereed, zeg maar. Oh, oh. Nou, lekker lunchen. Wat gaat u eten? Ja, wat, wat gaat u, u eten? Water, dus misschien? Ja. Een kopje soep? Ja. He? Nou, lekker dan. Ja, zou wel lekker zijn. Ja, een ja, ja. ja. kopje soep. Nou. Ik heb helemaal niks bij me. Nee. Maar nee. nou, ja, als is er iemand is in de buurt die een kopje soep over heeft. Twee kopjes soep. Oh, hier. Lekker. Oh. Ik gaan he. oh. ja. ja. helemaal trek in. Ja, nou, ja. Of lekker zo'n broodje rookworst. Ja, maar met warme oh. rookworst. Oh. Met dit weer, jongens. Of, of zo'n brood, broodje, of zo'n broodje van hoe heet die tent ook weer? Ja, van de hoek. Warme worst. Het is maar een hint, hoor. Ik bedoel, ik, je, je hoeft er niks mee te doen. Nee, hoeft er niks mee te doen, hoor. hoor. Maar we zouden het wel leuk vinden. Hele. <lacht> straks, <hij> <hij> straks gaat er iemand en met <hij> worstenbroodjes, en met soep. Ah, en we. Ah, ja, dan we maken we gelijke we... feestje gelijke u. Zo is dat? Ja. Dus eh. Uh, ja. Nou, ja, ik bedoel, je kunt ermee doen wat je wil natuurlijk. Maar. Nee, als je toch in de buurt bent met een worstenbroodje verkoopt... verkopje. Ja. Uh, nou, lekker ja. ja, vinden we wel lekker. Ik wel. Gisteren ja. hadden ja. we de vernieuwjaren. En, uh, coldeniering, hè? Ja, goed, hè? Dat was he? mooi, man. Oh. Ja, was goed, hè? Ja, er waren zelfs nummers waarvan ik niet eens wist dat die van de Coldeniering waren, Ah, Ja, nee, maar ik heb nog niet eens... Ik heb, uh, ik heb pas twee derde gedraaid, hè? Want, uh, van wat je in je bezit hebt, bedoel je? Nee, van, oh. die, van dat bewuste album. Oh! Want het, het, het, het derde album ben ik niet ja. eens toegekomen. Nou, het is toch wat? nee. Ja. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd... Van ik laat de nieuwe binnenkomers uit de vinyl 50 laat ik nog zitten. Ja. Alleen om lekker te kunnen genieten van die prachtige plaat van de Erik. Ja. Ja. En hij klinkt als een dijk, hè. Dat is echt gek. Niet normaal. Het is ja. een heruitgave en hij ja. is geperst op goud-vinyl. En, ja, zo zag ah, er mooi uit. Je ja, zag hem liggen op je ja, draaitafel. Schitterend. Ja. En hij klonk zo goed. Maar ja. vandaar dat ik vandaag nog maar even wat nieuwe binnenkomers erin gegooid heb... uit die Vinyl 50. Ja. Want dan moet je natuurlijk wel... Het is niet leuk als je dat dan wel kan. Dus de eerste is gelijk uh, een, een nieuwe binnenkomer uit die Vinyl 50. En dat is best een lekker nummer. Dat is van een artiest, dames en heren. Die kent u misschien nog wel. Die heet Tony Joe White. En die heeft natuurlijk prachtige eerst gehad. Onder andere met en Danny en zo. Nou, dit is een uh, nieuwe van hem. Oh? Uit van een nieuw album. Hmm. En dat heet Hoochie Woman. Nou, ben benieuwd. Ja, dat is lekker. Oké. Okay. Klinkt lekker. Je ja. ja, kent bijna gelijk dat het Tony Joe White is. Hmm. <hums> <hums> <hums> <hums> It's the muscatine On the leaves All the men gather Het uh, Raincrow, Het liedje heet Hoochie Woman... ...en het is onmiskenbaar Tony Cho. Het album is uitgekomen op 27 mei. Afgelopen dus de jongstleden. Ja. Ik vind het vreselijk lekker klinken. Ja, nou, vond ik, vind ik Tony Joe White toch altijd wel lekker. Maar ik kan het dus nog, blijkt. Raincrow heet het album. Het is nieuw uit op vinyl. Lekker hoor. En uh, uh, Clapton, ja, dat hebben we natuurlijk al meer van gehoord. Erik Clapton, die heeft ook een nieuw album. I Still Do. En ook dat is uit op vinyl. Dat is ook nieuw binnengekomen uiteraard in de vinyl 50. I'll be there. I will be there When times are hard And friends are few You need someone To help you Komen op. Moet ik u even schuldig blijven. Dat vermeldt de historie hier even niet. Als ik er nog achterkom gedurende dit programma hoort u wel. Ja. En... Uh... We gaan naar de 3-1, want het hoort ook natuurlijk bij ons programma. Hè? Elke, de, elke dinsdag, woensdag donderdag hoort u zo'n 3-1. En vandaag hebben we er ook weer een, hoor. Ja, een hele leuke. Het is een fortuinlijke 3-1. 3-1. Ja, het is een zeer fortuinlijke 3-1. Bested We've known each other since we were nine or ten. Together we climb hills and trees, learn of love and baby ABCs. Skinned our hearts and skinned our knees. That you and me, ill. it's hard to die when all the birds are singing. Die. Now at the spring is in the, end, in the pretty yeah. girls are everywhere girls are everywhere think of me and wine and to my song I wonder how I got along Did you find Times, but then I forgave you in the end <laughs> Though your lover was my friend We had joy, we had fun We had seasons in the sun But the hills we used to find Were just seasons of time All our lives we had fun But the hills we used to find Just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the He used to love me, that I know And it don't seem so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 Ja, lekker, hè? Fortunes drieën in. Een. Oftewel, de Fortunes. Ja, euh, ja, dat had u natuurlijk al lang begrepen. Dat had u al lang door. Tuurlijk. Zo slim. De Fortunes. Wat zei u? Ik zei meteen. Ja. De Fortunes, een band die dus uh, vooral succes had in de jaren 60 en 70. Uh, begon in 1961 opgericht zo'n beetje in... Uh, in, in, in Birmingham in Engeland. In 1964 kregen ze hun eerste platencontract. Bij uh, het label Decca. Ja, die moesten wel. ja, de Beatles afgewezen. Dus die moesten er wel zo. Dat ze een paar leuke beentjes kregen natuurlijk. En, uh, de, oh, maar goed. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, ze namen een hit op. Een liedje op. Dat heette Caroline. En dat werd door Radio Caroline. toen de, tijd de Piraat. De Noordzee. Uh, genomen als tune. Helaas werd het nummer geen hit. Nee. Het werd niet verkocht. Het werd wel veel gedraaid, maar het werd geen hit. Goed, toen zij in aanraking kwamen met het schrijversduo Greenaway en Koek. Toen gebeurde het ineens. Die schreven voor hun You've Got Your Troubles. En uh, dat zou het begin worden van een uh, rix hits. Drie in het getal. Namelijk uh, here, here It Comes Again en This Golden Ring. De eerste twee hoorden nu. Uh, net ook. Toen werd het even stil. En uh, de groep werd vooral negatief benaderd door de zogenaamde popcritici. Omdat ze gebruik maakten van uh, session muzikanten. Nou, uh, als je daar een groep, groep, groep op gaat afwijzen. Die gebruik maken van session muzikanten. Dan kan je bij ongeveer 90% weggooien. Want uh, de, <lacht> al die, uh, die bandjes zoals bijvoorbeeld de monkies En niet te vergeten onze uh, Nederlandse Cats. En nog veel andere bandjes. Uh, maakten gewoon gebruik van uh, studio muzikanten. En dat werd door de Platenmaatschappij natuurlijk vooral gedaan. Omdat dat kosten bespaarde. Want die muzikanten die zet je een blad neus voor hun, uh, muziek voor hun neus. en hup, gaan spelen. En dan staat het er een tien minuten op en zo'n beentje. Ja, daar, je, daar moet je altijd maar mee afwachten of die dat allemaal kunnen. Dus, en dan duurt zo'n uh, opnamesessie ineens veel duurder. Ja. Die jongens als de Beatles die uh, hadden daar maling aan. Die zeiden gewoon hallo, wij doen het gewoon zelf. Nou ja, die namen dan ook een eerste LP op in 14 uur, 14 nummers in 14 uur. Hoe krijg je het voor elkaar? Goed. Um, nee, dat zeg ik fout. Het was 14 nummers in 11 uur was het. Ja. Uh, over de Beatles gesproken. Daarover zullen we meteen nog iets meer. Maar, oh, oh, oh wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dit waren dus de uh, Fortunes. En u hoorde achtereen volgens, ik ga het nog maar even vertellen... Uh, Seasons in the Sun. Een uh, Engelse cover van een nummer van Jacques Bell. Uh, tekst van Rod McCune. Uh, daarna Here It Comes Again. Hun uh, tweede grote hit. En You've Got Your Troubles. Hun eerste grote hit. Nou, dat waren de Fortunes. En uh, even kijken... Uh, nee, we gaan naar het nieuws... Ja, we gaan gewoon naar het nieuws. Want uh, Dolly zit alweer... Uh, kroem en ongeduldig te kijken van... Uh, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. Maar het valt nog mee. Het nieuws. Bij Ziet Zandvoort. Pak ik nog de verkeerde jingle op. Dan had je bijna Angela geheten. Het nieuws. Bij zeer Rem Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, waar was iedereen bijna helemaal confuus geweest. He? Ja. ja, dat klopt. Nou, je ja, had bijna en, Angela geeten. Nou, zie je? Dan denken de mensen, hoe zit dat nou? Klopt ja. toch iets niet? Kom eens allemaal kijken of het wel klopt allemaal. Ja, ja, ja precies. Neem meteen lekkere kop soep mee als je ja, toch komt een kijken. Een Oh ja, lekker. Zit onszelf gek te maken hier. Ja. Er is geen, geen krummel in huis. Oh, wel, nee. <laughs> helemaal niks hier. Nee, nou ja goed in is beroerd hier, hoor. <sweird> <sweird> <sweird> maar goed, dat geeft niks. We gaan gewoon beginnen met het regionale nieuws van 2 juni 2016. De adviesraad Sociaal Domein heeft twee nieuwe leden. Wegens het vertrek van leden in maart... is door middel van een advertentie in de krant en op de website... een wervingsactie gestart. Om ervoor te zorgen dat de adviesraad de komende periode weer goed bemenst is zijn met ingang van 1 mei 2016 mevrouw Gilles en de heer Hogendijk benoemd als lid. De KNRM Zandvoort en de Zandvoortse reddingsbrigade... zijn gisteravond laat uitgerukt voor watersporters in problemen voor de kust van Zandvoort. Het strandvoertuig heeft samen met de reddingsbrigade en de KNRM... een zoekslag, zoekslag gemaakt op het strand... Politie en één agent van de motorpolitie verleenden assistentie bij het uitrukken van de reddingsboot van de KNRM. De beide watersporters waar het om ging zijn in goede gezondheid op het strand aangetroffen. De gemeente Zandvoort heeft voor het weekend van de familieracedagen Driven bij Max Verstappen een collegebesluit genomen... Om Zandvoort het aankomend weekend te laten bruisen... heeft het college besloten dat alle Zandvoortse bedrijven... voor het eigen bedrijf een stalletje mogen plaatsen... met handelswaar uit het eigen reguliere assortiment. Het populaire hondenuitlaatgebied bij het Zwanemeertje... is mogelijk besmet met het rattenvirus. Eén hond die daar is uitgelaten... is mogelijk overleden aan de ziekte van Wijl... De ziekte van Wijl heet officieel leptospirose. Niet alleen dieren kunnen dit oplopen, maar ook mensen kunnen flink ziek worden wanneer ze besmet raken door het rattenvirus. De beheerder van de Amsterdamse waterleidingduinen onderzoekt of het zwanenmeertje aan de Frans Zwaanstraat daadwerkelijk is besmet. Daarvoor moet hij wel een van de ratten vangen. Nou, dat gaan ze vandaag proberen te doen. De dierenarts geeft het advies als uh, de hond nierklachten, spiertrillingen, hoesten en veel geel slijm opgeeft, gaat u dan naar een dierenarts om erna te laten kijken. De gemeente Zandvoort start met een proef om mengvormen voor detailhandel en horeca mogelijk te maken. Zandvoort maakt gebruik van de landelijke proef die de vereniging van Nederlandse gemeenten biedt. De pilot gaat 9 maanden duren. In Zandvoort krijgen 15 ondernemers de kans om te experimenteren met deze mengvormen. Bij een mengvorm kan een klant bijvoorbeeld in een kledingzaak tegen betaling een wijntje krijgen... of is het mogelijk om in een restaurant het serviesgoed te kunnen kopen. De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen... om met vernieuwende initiatieven aan de slag te gaan. Deelnemende ondernemers krijgen tijdens het experiment... tijdelijk ontheffingen van een aantal wetsartikelen... binnen de drank- en horecawet. Dan een laatste berichtje. De gemeente... Oh nee, dat is geen berichtje. Dat gaat nog steeds door van het vorige berichtje. Zit er zit ruimte tussen. De gemeente Zandvoort nodigt ondernemers uit om zich aan te melden. En ondernemers kunnen zich tot en met 16 juni 2016 melden bij de gemeente. Nou, dat... Uh...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 Vanmiddag is het op een lokale bui na droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur komt gemiddeld uit op een graad of 18 ofwel 16 aan zee en 20 in het oosten van de regio. De wind waait uit het noorden en is matig tot krachtig van kracht. Windkracht 4 tot 6. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meest droog.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 Na morgen is er zaterdag nog kans op buien. En bij die buien is er ook weer kans op onweer. Zondag en maandag blijft het droog met flink wat zon. Temperatuur gaat dan stijgen naar 23, 24 graden. En daarmee wordt het dus vanaf zondag volop zomer. Ik zeg niks meer. La, la, la, la. No, no. Ik zeg niks meer. My lips are sealed. Nee, nou zo'n... Uh... Na zo'n nummer ben je ja, uit de loop, Ben je uit de loop, uit de loop. ja Ik ja. ben je klaar. Ik <laughs> uh, had ook een worstenbrotje. <laughs> nee hoor, dat is niet waar hoor. Nee, nee dat is niet waar hoor. Nee. Ja, zullen we nou maar ophouden over soep en worstenbroodjes? Want... Ja, joh, het water siepelt me door mijn mond, man. Ja, dat is vreselijk. Ik heb echt trek daardoor gekregen. Ja, ja ik ja. ook. Ja, maar ja. ja. <lacht> Het is jammer dat er geen snackbar in de buurt is. <lacht> <lacht> of je bent even gaan op je fiets naar de, ja. de Altenstraat of zo. Ja, met mijn zuidwestertje op. Ja, ja. ja. ja. Nou ja, goed. Ja, okay. Maar goed, Don't ja. en uh, No Doubt, en hit uit de negentiger jaren was dat, dames en heren. Ja, er werd toen ook nog wel eens goede platen gemaakt. Heel, heel zelden, maar er waren er af en toe zat er zo'n zo lichtpuntje tussen. En dit was er één van. Uh, no doubt en don't speak. Uh, maar we praten gewoon door, hoor. We hebben er helemaal malingen. Ja, zo is het. Daar lijkt ons niks van aan. Nee, dat doen we ook niet. We praten gewoon door. Uh, gisteren, dames en heren, was het 1 juni, hè? Dat weet u natuurlijk allemaal. Gisteren was het 1 juni. Ja. Uh, de, als je nu naar buiten kijkt, dan zou je eerder denken dat het 1 november is. Maar het was gisteren dus 1 juni. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel een, een, een legendarische dag, 1 juni. Nou, want op 1 juni 1967, dus 49 jaar geleden... kwam het meest legendarische popalbum ever... wat voor heel veel mensen... De trend zetten van, oh, kan dat ook nog? En, een, een album wat door heel veel pop, scribenten en, en mensen die er verstand van hebben, wordt gezien als het, uh, ja, als, als een, een, een toonaangevend album. Een van de meest toonaangevende albums aller tijden zelfs. Volgens mij staat dat volgens uh, sommige bladen, Rolling Stone bijvoorbeeld in Amerika, als Nummer 1. Het meest toonaangevende album ever. De Beatles, uiteraard. Hoe kan het anders? Uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band kwam gisteren, uh, 49 jaar geleden, uit. En dat betekent volgend jaar feestje, hè? want dan wordt dit 50 jaar. Ja. Uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En ik kan natuurlijk, omdat ik er gisteren geen tijd voor had... kan ik het niet laten om er vandaag dan toch nog even bij stil te staan. En vandaar een prachtig liedje van dit album. Ook heel toepasselijk voor al die gebieden in Duitsland, Frankrijk en zo, Waar het nu vreselijk noodweer is, want daar moeten ze de nodige gaten dichten. Uh, in de wegen vooral. Want er zijn al wat gaten gevallen. Ik heb zelfs gehoord vanmorgen dat er bij, uh, bij in, de, in Limburg een heel taluut gespoeld is op de A74. Die weg is volgens mij nog dicht. Uh, dat, is, dat is heel vreselijk natuurlijk. Maar ik denk, uh, gewoon een toepasselijk liedje. Vind je niet? Ja, uh, prima or Laat maar horen. Fixing a hole. <middels> I'm fixing a hole where the rain gets in And stops my mind from wondering where it will go I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it went Het blijft toch een fantastische uh, LP. En het blijft ook een te gek nummer dit. Geschreven door uh, Paul McCartney natuurlijk. En het liedje dat heet Fixing a Hole. En dat is uh, toepasselijk. Want er zijn heel wat mensen, vooral in die, die gebieden in Europa... waar het echt verschrikkelijk noodweer is. Want het, er is zoveel water gevallen Dat wil je dus eigenlijk gewoon niet weten. Zoveel. Uh, er zijn echt complete straten ondergelopen. Naar de, dingen weggespoeld zelfs. Ik zag ook een foto van een dorpje in Beieren... Uh, Pff, nou, je zal er wonen zeg. Wat dat betreft komen wij er hier op dit moment nog redelijk goed vanaf hier in het Westen. Het regent wel een beetje, maar van die wolkbreuken zoals die op dit moment in Duitsland, in Frankrijk... en met name ja. ook in het Zuidoosten van het land plaatsvinden... Nou, daar hebben we hier gelukkig nog geen last van. Nee, me hopen. Het, het leek er ook op dat je bijvoorbeeld in Parijs... zo van de Seine naar de, naar de Eiffeltoren kon varen. Ja, ja. Dus één en al water. Eén en al water. Ja, dus er ja. dus, dus is daar wat geval hoor. Maar ja, dat heeft gewoon te maken met het feit... dat het klimaat toch een klein beetje aan het veranderen is. En dat heeft niets te maken met wat die milieurokkers allemaal beweren... Het is gewoon een cyclus. En uh, er gaan gewoon dingen veranderen. En, en uh, ja, we zijn weer op weg naar een uh, tropentijd, denk ik, hier in, uh, in, uh, in Europa. Uh, dat duurt nog wel een tijdje, hoor. Maar uh, we hebben ja. het tenslotte voor in geschiedenis leren gehad. Ja, He, ik, ik, uh, uh, IJstijd, tropentijd, we uh, hebben uh, allemaal gehad hier. Ik vind het leuk dat je dat zegt, want dat roep ik ook al jaren. En er staan de mensen me aan te kijken van, uh, nou ja, uh, ben je wel normaal? Maar het, het is nou eenmaal zo gewoon... Men, ja. de, men, denkt, men denkt natuurlijk in deze tijd... dat, dat zoals het nu ja. is, dat het altijd zo geweest is. Nou, dat is ja. absoluut natuurlijk niet waar. Als je je daarin verdiept, en dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb laatst ook eens een hele mooie animatiefilm gezien... over de, de ontwikkeling oh. van, van, van die aarde. En hoe het ja. was, eh, zeg maar een paar, miljoen, een paar miljoen jaar geleden. Nou, ja. dat, dat wil je we niet weten. Dat was totaal anders ja, dan wat we hier nu gewend zijn. Ja, en vergeet niet, we hebben hier op slot een ijstijd gehad. We hebben mm -hmm. ook een tropentijd tijd gehad. En volgens mij, ja, ik weet niet of het nou een tropentijd of een ijstijd is... maar we zijn in ieder geval weer op weg naar een verandering. En dat kan nog best een paar honderd jaar duren hoor. Zomaar. Maar dat het allemaal iets uh, veranderen, aan het veranderen is, dat is duidelijk. Mm -hmm. Goed, um, nou, genoeg over deze beschouwingen. Want er zullen weer heel wat milieumensen zijn... die nu zeer verontwaardigd zijn in de pen en denken, waar, uh, waar hebben ze het over? Okay. Ja, GDJ Hilteman. Uh, ja, <laughs> ik zou zeggen... Hail to all those people! Hail, hail, hail, ja. They say that sometimes... You've got to pick up bombs and fight... For what you believe is right. Anouk. And some say... That's just not the way... You will only make things worse... So I close my eyes and turn my head away. And I hope it'll be alright. Fall into a restless sleep while so many innocent. Doubts. Heet het album. En het kwam binnen op nummer 30 in de video 50. Gisteren zijn Ik sometimes got pick en fight. For what you believe is right. Het nummer heet Heel. En uh, kind, dat, dat mens maakt, uh, maakt albums in een tempo zoals ze kinderen krijgt, Dat Is niet te geloven. Zeg niet te filmen. Uh, ze is al een zesde kind bezig. Uh, dat zit eraan te komen. En, uh, en dit is, uh, nou, ik weet niet. Alweer, ik denk het derde, het derde nieuwe album of zo in, in, in korte tijd. Graduated Full heet het. Het nummer heet Heel. En het is best wel mooi. Het was Anouk. Uh, even kijken. Ja, ik heb u al een paar keer uh, deze week aandacht gevraagd. voor een bandje dat heet. Uh, de, uh, de. Royal Engineers. Ja, dat heb ik al een paar keer verteld. dinsdag al en gisteren al. Maar ik vertel het verhaal nog maar een keer. Die band is natuurlijk. een beetje zielig. Want. Uh, dinsdagochtend moesten ze optreden. bij, uh, bij Gerard Ekdom. In, uh, bij Radio 2. Live, morgen om 8 uur. En. Uh, de, uh, nou ja, ze hadden natuurlijk pech. Want afgelopen vrijdag. is hun bandbus volledig uitgebrand. Met uh, alle spullen erin, gitaren, alles. De hele instrumentarium, oh, alles erop en eran helemaal weg. In één ah. klap. Uh, hoe komt dat nou? Nou ze ook eerst iets, iets van een gloorlugie of zo en daarna een brandlucht en uh, toen was het beurt. Uh, de band zelf uh, heeft geen schade opgelopen, althans de personen dan niet. Maar het instrumentarium was helemaal eeuwig. En ze hebben dus bij de radio opgetreden met een guurpaard en een geleende zweepzak, maar zeggen. En dus alles was uh, rondom, hadden ze dingen aangeboden. Nou neem de spul van mij maar even de keer in ieder geval spelen. Uh, en uh, als ik het goed heb, 23 juni geven ze ergens in Utrecht een Benefit om geld op te halen om natuurlijk nieuwe instrumenten te kunnen kopen. Ja, ik zei het al, uh, die troep verzekeren, dat kost klauwen met geld. Dat is niet te geloven. Ik heb dat zelf ook wel eens geïnformeerd. En dat is voor een eenvoudige muzikant gewoon niet te betalen. Dat is zo verschrikkelijk duur. Je moet zo verschrikkelijk veel premie betalen. <tus> dat, uh, dat, uh, dan, dan moet je ze wat vier klussen in de maand uh, alleen voor je verzekering gaan spelen. Nou, dat, uh, dat is ook de moeite die waard natuurlijk. Maar uh, ze, ze, ze klonken live heel erg lekker... en het singeltje wat ze gemaakt hebben... of het EP'tje wat ze gemaakt hebben... dat klinkt ook gewoon heel erg lekker. En vooral dit nummer. Ik vind het een heerlijk liedje. En ik ga het nog een keer voor u draaien. Het heet Aeroplane. En dat is uh, The Royal Engineers. Het is gewoon lekker. Luister maar. Ik zat er even wat uit te zoeken en dat is natuurlijk nooit goed. Je moet nooit zes dingen tegelijk willen doen. Dat kan niet. Maar we zijn, uh, we zijn aan het einde van, uh, van het eerste uur, dolly. Het is vreselijk, maar het gaat heel snel. We zijn alweer aan het eerste, einde van het eerste uur. Dolly is ook weg. Ja. Uh, ja. Oké, okay. <coughs> dan gaan we maar naar, naar het nieuws en het weer van één uur. Tot zo.